Met van in... Ja, commissaris. Wat? Wanneer? Ja, goed, ik kom onmiddellijk. Jongens, begin nog. Wat? Ja, er is vannacht ingebroken in het Groeningen Museum. Oké. Okay. Er is een schilderijweg van Jeroen Bos. Van Jeroen Bos? Oh, my Peter, maar Peterman, dat is dat interessant. Is dat, dat is een, is een affaire van... van tientallen miljoenen. De schilderij Van Bos. dus. Welk? Het laatste oordeel. Het laatste oordeel? Is dat geen triptiek? Ja, ja. Niet simpel om met zoiets te gaan lopen. Ja. En ook niet commercieel verantwoord. Ja, je wilt zeggen dat je zo'n bekend werk zelfs aan de straatstenen niet kwijtgeraakt. Ja, maar natuurlijk. Wie koopt er nu zoiets? Ze hadden beter iets van een moderne schilder meegepakt. Van de Edgar had bijvoorbeeld. Daar is tenminste een markt voor. Maar uh, toch niet voor een werk dat iedereen kent, allee. Bah, iedereen. Vraag op het bureau is iets over bos. Werder vermerken dat meer dan de helft zal denken dat je het over een ijskast hebt. <laughs> iedereen die in de kunsthandel zit, Pieter. Ah. Legaal of illegaal. Ik denk niet dat je daarvoor op een politiekantoor moet zijn. Ah, mai. Ziet dat? Ja, god zeg. De dijver staat al helemaal vol auto's. De toeprugge is natuurlijk gealarmeerd. De burgemeester en procureur Beekman op kop. Ja, parkeer hier maar. Wat, dubbel? Vlak voor de poort van het Europa gelezen? Daar gaat geen mens iets van zeggen, jongen. Nood breekt wet. En in Brugge is een kunstdiefstal minstens even erg als moord. Daar staan ze allemaal. Het lijkt wel een receptie na een begrafenis. Na het laatste oordeel. Ah. Goedemorgen, commissaris, blij dat u er bent. Meneer Verlinde, dit is mijn inspecteur Jan Vermeer, Karel Verlinde, conservator. Aangenaam. Aangenaam, wel in andere omstandigheden zeker meneer Vermeer, maar vandaag is een zware slag. Niet alleen voor het Groeningen Museum, maar voor het hele Brugse kunstpatrimonium. Maar ja, bij de pakken blijven zitten zal niet helpen. Ik stel dus voor dat we meteen naar z'n gaan. Ja, dat is goed. Wanneer hebt u de diefstal ontdekt? Vanmorgen. Of enfin, niet persoonlijk, een van de supposter die zijn ronde deed toen het museum openging. Hij heeft onmiddellijk alarm geslagen. Ja, niets aangeraakt. Zo weinig mogelijk toch. Ik weet hoe belangrijk dat is voor het onderzoek. Ik heb alles afgesloten tot u er was. Daar, tegen de achtermuur, die donkergrijze contouren. Daar ging het laatste oordeel. Hebt u al enig idee waar langs de dieven zijn binnengeraakt? Meer dan een idee, zekerheid. Komt u even mee? Bekijkt u deze deur maar eens. Ah. Ze is geforceerd met het koevoet. Waar geeft die op uit? Op de gang naar het damestoilet. En langs daar zijn ze gekomen. Het raampje is stukgeslagen. Was dat niet beveiligd? Stond daar geen alarm op? Blijkbaar niet. Hoezo blijkbaar niet? Ja, ik heb het ook maar pas vanmorgen ontdekt. Ja, moest u dat dan niet weten? Ik bedoel, de bescherming van alles wat hier hangt of staat is toch uw verantwoordelijkheid? Ja en nee. Pardon. De bescherming van de collectie, ja. Maar de beveiliging van het gebouw zelf is een zaak voor meneer Sioen. Oh, God, is het weer van dat? De... Ik probeer het zeker niet van mij af te schuiven, commissaris geloof me. Maar meneer Sioen is hoofd van de dienstbeveiliging van alle Brugse musea. Dus ik denk dat u met uw vragen... ...hoe dat raampje beter naar hem stapt. Ja, de... stond die Sioen daar niet in de hal? Meneer Sioen was vanmorgen als een van de eerste hier, ja. Kom, voor mij... We gaan die meneer si wegplukken van de receptie beneden. En eens horen of hij de eerste lettergreep van zijn naam niet beter zou laten vallen. Hoezo? Eerste lettergreep. <lacht> Pieter. Ik wist van dat raampje, ja. Ah, ja. ja. En van nog een paar andere ook. Er zijn er op elke verdieping, maar een aantal die niet verbonden zijn met het alarmsysteem. Een aantal, zegt u, meneer si nu gaat u ons zeker vertellen dat die niet onder uw verantwoordelijkheid vallen? Hè? Maar onder die van de dienst Brugse musea raampjes of zoiets? Maar nee, beveiliging is mijn zaak. Ja, ah, toch. Geef toe dat er redenen zijn om te twijfelen aan de efficiëntie ervan. Ik hiervan. zie niet in welke redenen. Maar ja, waarom zou u zich druk maken om een Jeroen Bos meer of minder, hè? Er hangen hier nog genoeg middeleeuwse counterfeitsels. Is het niet, meneer Sioen? Commissaris Van In, ik neem aan dat het niet uw bedoeling is... ...u wat vrolijk te komen maken over de manier waarop ik mijn werk doe. Ja? Allerminst, allerminst. Wat ik er al van weet, stemt me trouwens eerder tot treurnis. En ongeloof. Ziet u dat rode lichtje daar in de hoek? Ja, ja, een beveiligingsdetector. Het volstaat dat ik even een stap naar voren zet... ...en zo, kijk, het ding begint te flikkeren. Ja, maar veel heeft dit niet geholpen. Ze zijn erin geslaagd het hele alarmsysteem, te omzeilen, commissaris. En voor wie dat kan, is een beveiligd raampje maar kinderspel. Om maar te zeggen dat we met een stel bijzonder handige keelers te doen hebben, commissaris... en dat uw kritiek nogal voorwaardig is. Meneer Sjoen, de alarmcentrale, waar is die ergens? Maar hier niet, achter de hoek. De eerste verdieping van het koetshuis. Vandaar worden alle Brugse musea bewaakt. En die centrale is 24 uur op 24 beband? Uiteraard. Wie had er dienst vannacht? Luc Maas. Ik heb al met hem gesproken. Hij heeft niks op Normaas opgemerkt. Ja, omdat hij misschien een uh, dutje aan het doen was. Maas is een van onze beste krachtencommissaris en neemt zijn job zeer ter harte. Bovendien, als het alarm afgaat in het koetshuis, valt er door het lawaai niet veel te tukken. Zijn daar maar zeker van. Nog verdere vragen Neem niet kwalijk, ik heb nog ander werk te doen. Ja, ja, doet u maar. Dank uh, u, meneer. See you. Dus, uh, de buit is weg. De vogels zijn gaan vliegen. We weten wel langs waar, maar niet hoe. We staan dus nergens. Oh, voorlopig even merken, voorlopig. Je weet toch dat bij het laatste oordeel de slechtrikken zeker zullen gestraft worden. We moeten dus gewoon wat geduld hebben.